11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. PVV-leider Wilders heeft zich voorzichtig uitgelaten... over een mogelijke coalitie na de verkiezingen. Bij de NOS zei hij dat hij niemand heeft uitgesloten. Maar hij voegt er wat aan toe. Het zal niet snel, denk ik, met GroenLinks of D66 zijn...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 een stevige campagne voerden voor de, de PVV-standpunten. Wilders wil geen breekpunten formuleren. Wel zei hij dat hij in geen 100.000 jaar aan een coalitie zal meedoen... die niet minder Europa wil. De PVV ziet het liefst dat Nederland de EU helemaal verlaat. Veel partijen hebben uitgesloten dat ze met de PVV willen regeren. Wilders verwacht dat dat in de praktijk wel zal meevallen. De koopkracht is vorig jaar met 0,4 procent gedaald. Volgens het CBS voeren vooral gepensioneerden de daling in hun portemonnee.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 Het weer vanmiddag breekt de zon door en is het droog. Het oosten houdt nog wel last van wat bewolking. Het wordt zo'n 22 graden. Morgen zonnig en warmer dan vandaag. Dan wordt het 22 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden van het land. ANWB-verkeersinformatie. Door een wisselstoring rijden er geen treinen tussen Venray en Blerik. Treinreizigers hebben meer dan een uur vertraging.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen, de milieuorganisatie Greenpeace voert al maanden campagne... om de versoepeling van de houtkap in Brazilië terug te draaien. En de organisatie is dan ook bezig met het verzamelen van handtekeningen... om een initiatiefwet daarin te dienen. Wordt die wet in Brazilië ooit werkelijkheid? Daarover praat ik zo met Hilde Strootman van Greenpeace. En we sluipen vandaag ook weer door de Haagse gangen... met politiekjournalist Peter Kee en internetjournalist Francisco van Jolen... bespreek ik de verkiezingsstrijd. Alternatieve geneeswijzen worden duurder, want daarvan gaat de BTW omhoog. En om die hogere BTW te heffen, moet de Belastingdienst kijken in patiëntendossiers. Is dat terecht of totaal ongepast? Debat daarover. En we beklimmen dit uur ook de dom in Utrecht. Waarom eigenlijk, Robert-Jan Boy? Ja, goedemorgen Felix. We hebben het festival Oude Muziek momenteel. wat aan de gang is met 120 concerten. En er wordt een beetje in het verleden gedoken. En ik heb momenteel een hele beklimming inderdaad achter de rug. Want hoog boven in de dom, uitzicht over Utrecht, heel ver beneden mij, de spiegelende Oude Gracht. En ik zie het hier in het huisje, het hokje van uh, ja, de Bejadier. Philip Beulens gaat zo meteen een Calion concert geven. Hij is momenteel bezig met het stemmen van uh, de klokken. En we gaan eens even, ja, stemmen is nu weer niet goed. De afstand bepalen tussen klepel en, wat was het ook alweer, Filip? Tussen de klepel en de wand van de klok. Want de het... klepel en de wand van de klok. En als je dat geluid zometeen hoort, Felix, dan, ja, dan duik je echt terug in. Wat zal het zijn? 16e eeuw? Ja, ongeveer, ja. Ongeveer. Ja. Hou je vast. Tot zometeen. Ik ben heel benieuwd. Sommige televisieprogramma's die hebben een tweede scherm. Wij hebben een tweede oor. En dit is wat u moet doen. Surf naar degids.fm de zorg moet dichter in de buurt van de mensen komen. In de politiek is het een vaker uitgesproken wens. Een zorgverzekeraar VGZ, goed voor ruim 4 miljoen klanten, zegt die wens nu in de praktijk te gaan brengen. In 25 steden komen zogeheten wijkpreventieteams die de zorg in de buurt op maat gaan organiseren. Janet Horlingskoetje is directeur zorg bij VGZ. Mevrouw Horlings, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet zo'n wijkpreventieteam eruit? Wie zit het er allemaal in? Nou, dat is niet een, uh, een vast online team. Waar het ons om gaat is dat we straks in de wijken waarin wij dit uh, nu gaan organiseren en hopelijk later in veel meer steden gaan organiseren, dat de doelstelling is dat het een team is wat op maat ook daadwerkelijk bij die wijk georganiseerd is. Ja. Dus wij starten echt met een analyse in de wijk en daarna kunnen wij pas bepalen hoe dat wijkteam in die specifieke situatie eruit moet zien. Maar ik neem aan ik... dat er een uitzicht zit. Dat is in de meeste gevallen, in ieder geval ook iemand met medische kennis. En de arts kan dan vanuit verschillende gremia komen. Waar het ons om gaat is dat het sociale wijknetwerk en het zorgnetwerk dichter bij elkaar komen. En vanuit de zorg kunt u er dan bijvoorbeeld aan denken dat het de huisarts is. Maar het kan ook iemand uit het ziekenhuis zijn die specifiek op ouderenzorg bijvoorbeeld een aantal zaken op kan pakken. Maar ook een verpleeghuis in de wijk kan daarin een cruciale rol hebben. In ieder geval verpleegkundigen die zullen ook een rol spelen. Ja, absoluut. De wijkverpleegkundige is daar ook een hele belangrijke factor. En misschien de politie en de woningcorporatie en meer van dat soort instanties? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk de andere kant, het sociale netwerk. Daar kunt u dat inderdaad in plaatsen. En dan kunt u ook aan scholen bijvoorbeeld denken. En voor wie is die zorg bedoeld? Voor de mensen in de wijk. Allemaal? Ja. Ook voor mensen die niet bij u verzekerd zijn? Ja, absoluut. En hoe selecteert u de wijken waar de teams moeten komen? Nou, wij zijn uh, veel in gesprek met gemeenten van oudsher. We hebben bijvoorbeeld ook zorgkantoren in deze gemeentes. Daarom starten wij daar ook. Omdat wij daar gewoon al een heleboel van de paden kennen. Hebben wij daar afspraken nu om daar uh, een aantal zaken in op te pakken. Uh, het... Uh, contact wat er eigenlijk al ligt is zowel vanuit de zorgverzekeringswet. Daarom moeten we meer denken aan een huisarts en een ziekenhuis en dergelijke. En aan de kant van de AWBZ met verpleeghuizen lopen die gesprekken al. En kun je samen eigenlijk bepalen wat er na een analyse in die wijk specifiek nodig is. De PvdA wil bijvoorbeeld 25.000 extra wijkverpleegkundigen en duizend zorgcentra in wijken. Is dat een beetje vergelijkbaar met wat u gaat doen? Nou, de rol in ieder geval van de wijkverpleegkundige wel. Die zien wij ook inderdaad als hetzelfde. 25.000 is een hoog aantal. Wij kunnen het nu overzien van de wijken waar wij begonnen zijn met de eerste analyses. Wij kunnen dat nog niet landelijk zien, uiteraard. En uw aanpak zal wat gaan kosten, denk ik. Wie betaalt dat? Dat betalen wij, maar eigenlijk is dat een betaling die nu al op een andere manier plaatsvindt. Er zal niet opeens meer zorg nodig zijn... Wij betalen waarschijnlijk bij het opstarten wat extra's, omdat het wel georganiseerd moet worden. We moeten het wel mogelijk maken met elkaar, maar de zorg wordt natuurlijk op dit moment al geleverd. En brengt er ook kostenbesparingen met zich mee na verloop van tijd? Ja, absoluut. Wij geloven er echt in dat als je nu ziet hoe de zorg georganiseerd is... en dat er straks in een wijk meer georganiseerd wordt... wat nu bijvoorbeeld nog in een ziekenhuis is. Wij hebben daar veel ervaring inmiddels met diabetes bijvoorbeeld... waarin we zien dat wat voorheen in de ziekenhuizen gebeurde... nu meer in de wijk plaats kan vinden. Middels een huisarts, maar soms ook al door mensen zelf. Dan zie je daar gewoon een verschuiving al plaatsvinden... en uiteindelijk gaat dit echt om uh, vele miljoenen. In ziekenhuizen is veel duurder natuurlijk. Maar een grote taak voor vrijwilligers en mantelzorgers? Ja, de mantelzorg heeft een cruciale rol. De zorg is in Nederland nu al überhaupt niet betaalbaar. Als je de mantelzorg in kosten zou willen vergoeden... dat is niet te doen, want daar wordt nu al heel veel de mantelzorg opgepakt. En wat nou als een patiënt die in de ogen van het wijkteam... niet naar een ziekenhuis of een psycholoog hoeft, dat toch wil doen? Mag hij daar nou, gewoon heen? Uiteraard, we gaan niet iets blokkeren... De mening van degene die het zelf aangaat blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Het is niet iets wat een uh, belerend iets moet worden waarin iets opgelegd wordt. Het moet mogelijkheden creëren. Nou zijn er al teams aan het werk. In Nijmegen bijvoorbeeld en in Venlo en in Dordrecht. Uiteindelijk moeten die dus in 25 steden op gang komen. Ja. Waarom maar 25? En waarom niet nou, overal? Nou, wij hopen overal, maar wij hebben ook gezegd... als wij willen proberen dit gelijk landelijk te organiseren... zal het waarschijnlijk iets zijn wat niet van de grond komt. Dit moet je organiseren, heel dicht bij de wijk. En dan helpt het voor ons om te starten nu in 25. Dat is voor ons het plan waar we nu in eerste instantie aan werken. We hopen straks landelijk. Maar als je dit landelijk uit wil rollen... dan gaat het weer een uh, ja, heel stroperig iets worden. En wij willen nu wel graag dat het gewoon gaat werken. En wanneer zijn die 25 operationeel? Nou, na een jaar zijn we daar heel erg ver mee. We monitoren, monitoren dat natuurlijk ook in het eerste jaar heel erg. Zowel in de organisatie, zowel in betrokkenheid. Alle stakeholders voor ons van belang. De gemeente is hierin voor ons ook cruciaal, zodat dat welzijnscomponent ook meegenomen kan worden. Als je dat allemaal na een jaar op kan tellen, dan hebben we ook veel meer informatie in welke vormen je dat in de andere steden in Nederland kan organiseren. Ik bel u terug over een jaar. Nou, dat lijkt me heel erg leuk. Dank u wel. Directeur Hollingskoetje van zorgverzekeraar VGZ... over het inzetten van wijkpreventieteams... voorlopig nog in 25 steden in Nederland. Dank u wel. De FN. Rutte belooft u 1000 euro. Samson belooft eerlijkheid. En Roemers en Wilders zal veel hetzelfde blijven. Althans, dat zegt Roemers... En dat zegt ook Wilders. Maar als er na de verkiezingen een coalitie komt van vijf of zes partijen... dan blijft er van al die toezeggingen natuurlijk weinig over. Dan zal iedereen veel van zijn standpunten moeten opgeven. Nou, dan kun je die 100 eh, maal 10. Dus die duizend euro kun je wel schudden. En je AOW gaat dan toch pas op 67-jarige leeftijd in. En het blijft natuurlijk zwalken met die euroboete. De waarde van uw kostbare stem is dus aan een enorme inflatie onderhevig. Wat te doen? In Bert hoort stemmen, gaat verslaggever Bert Molenaar op onderzoek uit. In Weert bijvoorbeeld, bij burgemeester Heijmans van D66. Over het wonderlijke feit dat er in zijn stad geen verkiezingsborden meer staan. Ik ben aangekomen bij de burgemeester van Weert. Ik zag het gemeentebord, ik zag Weert staan, maar ik zag ook wie Eert staan... Uh, wat is de juiste uitspraak, uh, meneer Hemans? Nou, Dat is op St. Limburg's, is dat wiert. Uw gemeente heeft geen uh, borden meer staan waarop de partijen hun plakaten kunnen uh, plakken? De gemeenteraad heeft dat besloten. Het ging echt om het geld. En... Waar praat je over? Nou, in dit verband over dit kleine onderdeeltje, over 15.000 euro structureel. Wat vindt u ervan? Zegt u nou ja, wat maakt het eigenlijk uit? Of zegt u jammer? Ik heb nog geen inwoner gehoord die tegen mij heeft gezegd... burgemeester, waar moet ik nu toch op stemmen? Want ik weet het niet, ik raak in paniek, want ik zie de verkiezingsborden niet. Nog geen enkele inwoner gehoord. Wat mij opviel op weg naar u toe, is dat je op de lantaarnpalen... Uh, de SP wel ziet met posters en verder geen enkele andere partij. Mag dat? Is dat toegestaan? Ja, ja, daar hebben we beleid voor. En de SP is een heel actieve partij. Die zijn er op tijd bij. En elke politieke fractie kan een vergunning aanvragen... om uh, rondom lantaarnpalen in bepaalde uh, wijken... Uh, uh, Borden te plaatsen, Daar Moeten ze daar geld voor betalen? Ja, dat kost de partij 23,80 euro aan leesjes. Per paal of? Nee, nee, in totaal, voor één vergunning. Daar heb ik ook door Weert rijdend op de huizen gelet. Nou, Een grote partij is hier te koop en te huur. Daar zie je heel veel biljetten van op de huizen. Maar niet van politieke partijen. Nee, die partij zou het inderdaad het... Goed, het goed doen, ja, te koop en te huur. Ja. Maar dat is volgens mij in heel Nederland. Is het de burger verboden hier om uh, aan te plakken? In huis, de partij? Nee, ik denk dat dat te maken heeft met, uh, met, de, met de vakantie. Daarnaast denk ik ook dat het een beetje uit is. Dat zag je vroeger overigens meer. Dat, dat mensen een poster van een politieke partij van hun naam hingen. Dat is een beetje uit. Tegenwoordig heb je de social media. Hè? Ik ben Vara's Stemhulp. En ik heb uw uh, steun nodig. Ik, ik zoek steun bij een aantal burgemeesters in Nederland. Mensen moeten deze keer niet gaan stemmen. Um, er zijn zoveel partijen. Er zijn zoveel coalities mogelijk van vijf. Zes partijen. Het kan zo verdund raken dat je geen idee hebt wat er met je stem gebeurt. Je bent pro-homo. Je stemt D66. Je krijgt de Christenunie. Anti-homo erbij. Je bent pro-liberaal. Je stemt de VVD. Je krijgt de PVV erbij. Je krijgt de SGP-steun erbij. Een verboden organisatie vrouwen discrimineert. Kunt u vaders stemhulp steunen? Ja, ik kan u wel, wel, wel helpen in ieder geval. Laten we beginnen met, uh, met het, het belangrijkste. Ik vind in ieder geval dat u moet gaan stemmen. Ik vind dat elke Nederlander moet gaan stemmen. En de vader stemhulp zegt nou maar juist ga niet stemmen... want je weet niet wat er met je stem gebeurt. Nee, nee, dat klopt misschien. Maar ondanks dat, daar kom ik dan direct nog even op... vind ik wel dat je moet gaan stemmen. Er zijn landen zat een heel, op, over heel de wereld... waar mensen uh, uh, een vermogen zouden uitgeven om te kunnen mogen stemmen. Uh, ik ben het enigszins wel met u eens... Dat, dat, uh, dat er wel heel veel water in de wijn moet. Hè, als heel veel partijen uh, een compromis moeten gaan sluiten. Vroeger was het zo dat er twee, drie partijen had je nodig voor een uh, regering. En dan had je voldoende meer dan de helft van de zetels om te kunnen gaan regeren. Dat is, uh, zal denk ik nu niet zo zijn. Maar dat heeft een beetje met, uh, met, met, de, met Nederland te maken. Dat we, we hebben overal een mening over en, en overal verschillend. En, maar ik als kiezer weet niet wat er met mijn stem gebeurt. Nee. De SP heeft gezegd, wij willen zo graag regeren... dat we bereid zijn om de helft van onze standpunten te laten vallen. Dan ben je toch als stemmer vogelvrij. Ik ga ervan uit dat er direct een aantal uh, partijen zijn... die uh, voldoende verstandig uh, met de stemmen van de Nederlandse vol bevolk omgaat... Een goede koers uitzet. En u moet er inderdaad op rekenen dat één partij krijgt nooit de macht in Nederland. Ook twee partijen krijgen de macht niet meer in Nederland. Dus straks vijf of zes. Straks misschien wel vijf of zes. Maar het is nog een meerderheid van tachtig stemmen. Heb je nog niks? Nee, het voordeel daarvan wel is dat je dan een regering. van bijna een regering van nationale eenheid hebt. En wat je zoveel partijen nodig hebt om een meerderheid te vormen. Nationale oneenigheid. We gaan wel stemmen op de partij die we van plan waren. Maar we stemmen op de laatste plaats. We stemmen gewoon SGP zoals we dat altijd deden. Maar dan stemmen we om onze protest te laten horen. Dat als burger niet weten waar we aan toe zijn. We stemmen op de dertigste plaats. In dit geval. Wat vindt u daarvan? Ik denk toch dat u moet gaan stemmen op die persoon. Eerst op die partij waar, waarbij u zich het beste thuis voelt. Bij de standpunten. En ik zou ook nog de, uw luisteraars willen adviseren. Stem op iemand die u, waarvan u zelf ook vertrouwen in heeft. Die u zelf kent. Dan wil ik graag nog even weten wat u gaat stemmen. Ik ga op een vrouw stemmen en uh, in dit verband ook op een vrouw... die het ook voor weert, heel, goed, uh, heel, heel belangrijk is. De burgemeester begrijpt dus het probleem van de vogelvrije stemmen. En hij kiest dus ook lager dan de nummer 1. Dan staat hier een schermpje voor me. En er staat op Turn Me On. Als ik daar nou eens op druk... Dames die me helemaal terugbrengen in de sfeer van de jaren 50. Turn me on. Iedereen was het erover eens dat de oude boswet niet meer voldeed. Toch werd er nog enige tientallen jaren gediscussieerd... voordat er een nieuwe wet was. Een discussie met aan de ene kant de machtige Braziliaanse landbouwlobby, die uit is op het verhogen van de productie. En aan de andere kant de natuurbeschermers, die het Amazonegebied zien als een van de laatste groene longen van planeet Aarde. En die machtige landbouwlobby die won. In juni was de nieuwe boswet in Brazilië een feit. Strenge regels werden afgezwakt zodat de regenwouden van de Amazone nu meer gevaar lopen... dan onder die oude boswet die ook niet voldeed. Is nou het werk van Hilde Stroot, campagneleider Bossen bij Greenpeace... helemaal voor niks geweest? In januari vertrok zij voor een half jaar naar het Amazonegebied... om met een campagne de ontbossing daar tegen te gaan. En nu zit ze hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Het moet een bittere pil zijn geweest, hè? Op welke manier is die oude boswet afgezwakt? Nou, eigenlijk drie belangrijke uh, zaken zijn afgezwakt. Ten eerste iedereen die in het verleden heeft gekapt... Uh, die krijgt amnestie, Dus uh, hoeft, hoeft de boetes daarvoor niet te betalen... en hoeft ook niet her, her te verbossen. Yeah. Nou, dat gaat erom echt miljoenen hectares... die daardoor niet meer opnieuw hoeven aangeplant te worden. En dat geeft natuurlijk een enorm signaal ook af naar iedereen van... gut, hè? doe maar lekker wat je wil, want hè? je krijgt wel amnestie. Uh, het tweede is dat uh, in de Amazone geldt... dat een boer uh, 20% van zijn land in gebruik mag nemen, 80% overrijd moet houden. En dat is enorm afgezwakt. Uh, dus overrijd moet houden, dus... Wil -bos zeggen dat moet laten. Ja, ja. Ja. dat is enorm afgezwakt. Dus, uh, dat nu... percentage is verhoogd, van niet ja, 20 procent. precies. Dus, ja. dus er mag gewoon meer gekapt gaan worden. En ook rond rivierbeddingen en heuveltoppen... dat zijn natuurlijk hele kwetsbare gebieden waar veel erosie plaatsvindt... daar uh, moest ook het bos blijven staan. En nu is dat voor een heel groot deel... Dat, dat is het ook. gevolg van de landbouwlobby die ja. gewonnen hebben. Er is een dat. nieuwe boswet aangenomen. De oude boswet voldeed ook niet. Hoezo verdeed die ook niet dan? Nou, de oude boswet is nooit volledig bekrachtigd. Um, dus het um, ja, was, was een beetje een hangende wet. En dat werd elke keer aangegrepen door de landbouwlobby. Om te zeggen, ja, hè, dit werkt ook niet. Het wordt niet gehandhaafd. Dus uh, laten we in godsnaam dan een, de, de, de wet veranderen en eindelijk eens bekrachtigen. En dat is gebeurd. En dat gebeurde ja. allemaal terwijl hij daar zat. Ja. Dus kennelijk heeft de Braziliaanse president Dilma Rousseff... geen enkele boodschap in de mening van Greenpeace. Ja, kijk, Dilma heeft wel een aantal, uh, over een aantal paragrafen veto uitgesproken. En we wisten ook bij voorbaat al... Nou, deze boswet kunnen we niet volledig door haar laten vetoen. Daarvoor had ze niet de politieke macht om, om dat te gaan doen. Wat we wel konden bereiken is zien dat ze zoveel mogelijk van de paragrafen die echt rampzalig waren... dat ze daar in ieder geval veto over. hebben. Neem eens een voorbeeld. Nou, een van de punten die ze wel heeft gevetood, is dat de autorisatie van wie mag uh, zeggen dat er een bos gaat worden... Dat wilde de landbouwlobby bij de gemeenten neer gaan leggen. En dat heeft ze gevetoed en daarvan heeft ze gezegd... van, nou, dat doen we niet, dat hoort op staatsniveau. En dat is heel fijn, want je ziet juist bij gemeenten... ongelooflijk veel corruptie en, hè, en heel, heel veel handjeklap... met boeren die daar wonen. Dus dat bent, is heel erg prettig. In januari bent u naar Brazilië gegaan samen met uw gezin. Ja. Waar zaten jullie? Wij zaten in de stad Manaus. Dat is echt in het hart van de Amazone. Um, dus we gingen ook elk weekend, zo, als dat kon, uh, lekker die Amazone in. Met man en kinderen. Dat was heerlijk. Ja, overnacht in een slaapzak? Ja, hebben we ook gedaan. Ja, echt, uh, in de hangmat? Ja, zelfs in de hangmat. Bij Tijdenwijlen. Ja. En dan zat u daar, wat heeft u daar gedaan? Lobbyen? Actie voeren? Op welke manier? Nou, Greenpeace is natuurlijk een campagneorganisatie. En een campagne betekent dat je heel veel kleurtjes in je kleurdoos hebt. Dat betekent lobby, natuurlijk. Uh, maar dat betekent ook dat je laat zien wat er gebeurt. Dus, uh, we hadden een aantal maanden ons uh, schip, de Rainbow Warrior in de Amazone. Een en enorme zijn... rivier, die Amazone, dus die is... bijna een zee. Ja, ja, immens groot. En we zijn vanuit Manaus de Amazone-rivier afgezakt. En we hebben in, he, op heel veel verschillende plekken hebben we laten zien van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Hoe heeft u dat laten zien dan? Nou, Bijvoorbeeld in Santarem, dat is een uh, stad dat wordt wel een beetje de soja stad van de Amazone genoemd. Want dat wordt veel verbouwd he, in die ontknap, Precies, bossen. rondom Sam Santarem wordt heel veel soja verbouwd en uh, daar is ook heel veel illegaal hout gekapt. Uh, heel veel uh, lokale gemeenschappen daar hebben daar echt grote problemen mee, worden van hun land verdreven. Dus we gaven die mensen een platform om, om hun verhaal te vertellen. Uh, nodigden daar media bij uit, internationale media... om zo het verhaal voor het voetlicht te krijgen. Van, nou, er is nog geen enkele reden om die boswet aan te gaan passen. Want uh, een goede wet is heel erg nodig. U had ook een blog bij op internet. En daar ja. las ik dat jullie op een gegeven ogenblik een haven hadden geblokkeerd. Het was een actie tegen de ijzerindustrie... die zich schuldig maakte aan slavernij en aan boskap. Ik heb nergens gelezen hoe die actie is afgelopen. We was hebben dan negen dat... dagen de haven geblokkeerd. Negen dagen daar gehangen. Welke haven was dat? Het was de haven in de staat Amapá. Het um... was een kleine vissershaven of zo? Ja, aan, de, aan de monding van de Amazone. Waar veel hout wordt vervoerd, verscheept. Ja, het gaat dus vooral om ijzererts wat daar uh, wordt uitgevoerd. Uiteraard, ja. Vooral naar de Verenigde Staten. We hebben dan negen dagen gehangen en in die tussentijd gebeurt er natuurlijk ongelooflijk veel. Dus uh, in de tussentijd hadden we veel contact met de ijzerertsindustrie met de, de, de importeurs van die ICS, dat is voornamelijk auto-industrie... met de gouverneur van de staat, met uh, ja, de federale overheid. En er gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel in die negen dagen. Op een gegeven moment uh, werd aangegeven... Van, nou, we, we, gaan, we gaan in overleg, we gaan in onderhandeling. Uh, toen hebben we onze actie stilgelegd en zijn we die onderhandeling in gegaan. En daar is het uitgekomen dat we met de uh, ijzerertsindustrie afspraken hebben gemaakt. Dat zij uh, geen illegaal hout meer accepteren uh, voor, voor die verbranding van ijzererts. En dat ze de slavernij uit gaan bannen. Slavernij, hoezo dan? Moderne slaveren, sla, slavernij, die vooral plaatsvindt in die uh, uh, houtskoolkampen. Waar uh, de ijzererts zeg maar, wordt gesmolten. Uh, daar, ja, dat zijn echt erbarmelijke omstandigheden waar die arbeiders onder moeten werken. Het zijn, zijn gewoon hele slechte arbeidsomstandigheden. Ja, maar ook vaak gedwongen ja, arbeidsomstandigheden. Omdat ze hè, van tevoren daar naartoe zijn gelokt uh, onder het mom van je kunt je geld verdienen. Ze komen daar te plekken en uh, ja, dan moeten ze in één keer huisvesting betalen. Ze moeten voor hun tocht betalen. Dus ze, ze hebben al een boete voor ze beginnen. En er um, ja, wordt dus gezegd van ja, je moet eerst werken. En dat heeft u voor elkaar gekregen dat die arbeidsomstandigheden veel beter worden en dat er ook niet ja, meer. Ja, dat illegaal... zijn de afspraken die zijn gemaakt. Nu komt het natuurlijk op aan dat die afspraken geïmplementeerd gaan worden en dat is natuurlijk stap twee. En dan moeten we natuurlijk gewoon bovenop gaan zitten om te zorgen dat dat ook echt gebeurt. Maar ik las ook dat die ijzerindustrie in verband wordt gebracht met een moord op een lokale actievoerder. Klopt. Ja, Claudia, uh, Claudio de Silva. Die is vermoord door iemand van de ijzerindustrie? Of in opdracht? Nou ja, wie, wie daar precies achter zit, is vaak nog een groot raadsel. Um, maar hij heeft zijn eigen dood inderdaad voorspeld. Een jaar voordat hij inderdaad werd vermoord samen met zijn vrouw. Wat had hij gedaan? Of misdaan in de um, ogen van? Nou, hij was een van hij was een leider van een van de lokale gemeenschappen daar. En hij zag zijn, zijn gebied, zijn land steeds Kleiner worden, er werd steeds meer land van hem ingepikt. Dus die gemeenschap die had gewoon een steeds moeilijkere bestaansmogelijkheden. Daar kwam hij tegen in opstand. En uh, hij gaf zelf al aan: van ja, ik krijg gewoon heel veel doodsbedreigingen. En uh, misschien dat ik hier morgen inderdaad niet meer sta. En een jaar later was dat inderdaad een feit. Heeft u zelf last gehad van bedreigingen? Ja, natuurlijk zijn wij als Greenpeace, we hebben ook heel veel medestanders. Hè. Die lokale gemeenschappen zijn natuurlijk ook enorme medestanders. Maar en dat zijn heel blij arme, dat wij daar zijn. Arme bewoners, denk ik, van het ja, bosrijke gebieden. Ja, die hebben veel last van uh, illegale invasies in hun gebied. Dus we hebben ook heel veel medestand. Maar natuurlijk uh, hebben we ook veel tegenstand. Met name van grote boeren daar, uh, illegale houtkappers. En ja, daar, daar, daar, valt, daar, daar horen bedreigingen bij. Ik ben zelf niet uh, persoonlijk bedreigd. Maar bijvoorbeeld onze campagne-directeur is uh, meermalen bedreigd. Dat klopt. Maar nu, gezien het feit dat die werden is aangenomen... beschouwt u die missie van u als mislukt? De voeren is natuurlijk heel, heel erg lange adem. We zitten daar al tien jaar. En we hebben in de afgelopen tien jaar ook heel veel successen geboekt. We hebben afspraken met de soja-industrie, met de veehouderij. Um, dit zagen we aankomen. En we wisten dat dit een soort damage-control-campagne was... om het ergste te voorkomen. Omdat het heel duidelijk was dat ja, politiek erg, uh, die landbouwlobby op dit moment heel sterk is... Um, dus dat is een bittere pil. Maar we hebben wel gelijk ook weer... We uh, zouden de Greenpeace niet zijn als we niet een nieuwe tactiek hadden verzonnen. Namelijk? We, gaan, uh, we hebben al een initiatiefwet gelanceerd. Uh, net als wat, dat je in Nederland een burgerinitiatief hebt, heb je dat in Brazilië ook. Daarvoor hebben we al 1,4 miljoen handtekeningen nodig van Brazilianen. We zitten al op, op een half miljoen. Dus er zijn ongelooflijk veel Brazilianen die met ons meedoen. Um, en die initiatiefwet zegt domweg uh, geen ontbossing meer. Ja, maar nu komt die machtige land, landbouwlobby in actie... en dan staat hij weer met lege handen. Nou ja, weet je wat? De, de afgelopen half jaar uh, hebben we al gezien... dat er ongelooflijk veel medestand in Brazilië zelf is. 80% van de bevolking wilde helemaal die verandering van die boswet niet. Dus we laten een democratisch proces hier lopen. Als wij 1,4 miljoen handtekeningen bij elkaar krijgen... dan moet die wet in behandeling worden genomen... En tegelijkertijd zijn we op dit moment ook echt bruggen aan het bouwen... naar hè, de landloze beweging, de kerken, sociale netwerken, lokale gemeenschappen. En we zien dat daar gewoon een heel krachtig, uh, ja, heel krachtig veld uit ontstaat... die allemaal voor deze wet zijn. En daarmee denken wij dat we heel ver kunnen komen. Kwestie van de lange adem dus. Lange adem. Hilde Stroot, campagneleider Bossen bij Greenpeace... over haar verblijf in het hart van de Amazone in Brazilië. Dank en succes. Graag gedaan. Zometeen nog in Haagse gangen de dagelijkse blik op de verkiezingsstrijd. En is het wel of niet erg dat er een hoger BTW-tarief komt op alternatieve geneeswijzen? Na het nieuws met Doran op Radio 1. Het NOS-journaal. Geert Wilders houdt rekening met een coalitie van VVD, SP en PVV. Wie weet, is zo'n coalitie mogelijk? Misschien ook niet, zei hij bij de NOS. Wilders voegde eraan toe dat hij geen enkele partij uitsluit.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 De Israëlische staat is niet schuldig aan de dood van een Amerikaanse activiste... die in 2003 in de Gazastrook werd overreden door een bulldozer. Dat heeft de Israëlische rechtbank bepaald. Volgens de rechters was de dood van de vrouw een betreurenswaardig ongeluk. De vrouw protesteerde tegen de verwoesting van Palestijnse huizen door het Israëlische leger. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie met een file op de A50. Arnhem richting Ost tussen Knoop het valburg en Knoop het Ewijk 3 kilometer. En een treinbericht, want door een wisselstoring rijden er geen treinen tussen Venray en Blerik. Treinreizigers, treinreizigers hebben meer dan een uur vertraging. Dit is de gids.fm. Met Felix Burgers. Wie wil er in deze verkiezingstijd geen kijkje nemen in de Haagse wandelgangen? Wat wordt er daar bekokstoofd? Wie wint er van wie in de peilingen of op de internetfora? En wie doet het straks met wie? Tijdens deze verkiezingscampagne elke dag Haagse gangen... met Peter K., redacteur van Paul Witteman... en Francisco Viole, internationalist en hoofdredacteur... van de opinie- en debatsite Joop.nl. Met vandaag jokkende politici en een partij in... De spagaat. En met het laatste doe ik op de PvdA, want de lijsttrekker Diederik Samson die zit in de lift. Hij won de twee televisiedebatten tot nu toe op punten. De kijkers zagen hem de winnaar, maar de cijfers zijn daarentegen minder positief. Het CPB rekende uit dat bij de PvdA de economie sterk krimpt, de werkloosheid oploopt... en de PvdA zorgt ook al niet voor een begrotingstekort dat laag genoeg is... om te voldoen aan de Europese normen. Peter Kee, om met jou te beginnen. Wat zal de journalistiek uh, hiervan schrijven? Zullen ze daarop duiken, die positieve beeldvorming over Samsung... of de ongunstige plannen die ze, die ze hebben uh, gezien, de berekeningen van het CPB? Nou, in, in de journalistiek is het zo dat een, een gesprek over uh, uh, negatieve aspecten... altijd uh, uh, wordt boven, voor, voorgaat op een gesprek over uh, positief. Dus uh, ja, het is zo moeilijk om, om tegen iemand te zeggen... u heeft veel gerist, maar wat doet u, hoe doet u dat... En, dat levert een minder leuk gesprek op dan uh, een kritisch gesprek over... wat er mankeert aan zijn plannen. Dus daar zou natuurlijk op ingezet worden vandaag. Dus als jij het voor het zeggen had bij Paul Witteman... en dat heb je als het gaat om politieke onderwerpen... dan zou je Samson hard aanpakken juist op dit onderwerp. Ja, kijk, wat heel interessant zou zijn... is om te vragen of je zijn plannen gaat veranderen. Dat hebben ze in de vorige campagne namelijk wel gedaan. Toen moesten ze wat bijstellen... omdat het CPB uh, anders een negatieve berekening had, uh, had gepresenteerd. En daardoor zijn ze... Op, opnieuw in die val getrapt van u draait en u bent niet eerlijk... dat kwam het heel dichtbij. Ja. Toen ging het om uh, ik meen, om de uh, AOW, vervroegde invoering van de AOW. Um, als ze nu opnieuw zouden gaan schuiven met plannen... dan uh, krijgen ze opnieuw dat beeld opgeplakt. Dus ik ben heel benieuwd of je dat gaat doen... en ik denk dat ik het antwoord al weet. Namelijk nee. Dat gaan ze natuurlijk niet doen. Nu. Nee. Wat hij wel zal zeggen is dat uh, zulke cijfers allemaal interpretabel zijn... en dat iedereen op bepaalde punten goed scoort... en op andere punten niet goed scoort... En hij zal benadrukken dat in dit geval investeringen in onderwijs niet zijn meegeteld. Wat bij de vorige CPB-cijfers wel het geval was. Dus uh, hij zal zeggen, het CPB rekent gewoon anders dan de vorige keer. En uh, uh, daardoor komen wij er nu slechter uit. En zo'n gesprek krijg je dan en dat wordt niet per se leuker. Dus ik zou tegelijkertijd ook wel willen weten... wat hij gedaan heeft om, om uh, zo, zo de leider uit te hangen bij dat vorige debat. Hoe ze dat geoefend hebben... En um, uh, hoe hij dat gaat vasthouden in de debatten met Pechtold en Buma. Want de middenpartijen gaan zich nu aandienen. En dan zal hij toch wat moeilijker krijgen... om daar de verstandige uh, politicus uit te hangen. Want er zijn er nog twee die dat proberen. Ja. Francisco van Jolen, is in de sociale media al terug te zien waar kiezers het meest op reageren, op die CPB-cijfers, of juist over het positieve effect van zijn optreden bij verkiezingsdebatten? Nou, dat, dat, die CPB-cijfers zijn erna, dus de sociale media reageren altijd op het laatst wat het is. Dus het verkiezingsdebat dat was zondag, dat is in. Dan voorbij, Sociale term is dat vorige maand, dus dat, dat zijn we nog weer vergeten. CPWB wordt nog wel meegenomen, dat wordt natuurlijk aangegrepen op alle mogelijke manieren om. De PVDA aan te pakken. Mensen die zeggen dat. En, uh, op, ook op andere manieren. Mensen maken het er grappen over. Want de VVD, bij de VVD zijn de files toegenomen. Bij de PVDA zijn ze afgenomen met 38%. En een ander zegt van ja. Bij de PV heb je straks alleen maar files bij de grens. Die vond ik wel aardig. En uh, de, uh, over die CPB-cijfers. Ik weet niet uh, wat uh, Peter net zegt van ja. En zij gaat erop aangepakt worden. Misschien kan de Samsung daar nog wel een uh, aardige draaier geven. Nelke Barning, die uh, twittert dat ook. Die zegt, en we zagen dat gisteren bij Nieuwsuur... dat CPB is heel selectief in wat ze doorrekenen. Eigenlijk, die partijen leveren dat zelf aan. Hè? Dus, uh, en dat is wat ze doorrekenen. En meer niet. Dus ze kunnen alle maatregelen... die een beetje slecht uitpakken, kunnen ze weglaten. Het mooiste voorbeeld is misschien wel de PVV. Die heeft weggelaten uit de berekeningen dat ze uit de EU willen. En ja. daardoor komen ze er heel goed uit. Want dat, dat vuiltje, dat hebben ze maar niet voorgelegd aan het CPB. En je zou kunnen zeggen, en dat ik denk dat Samson het daar ook een gemiddeld... die zijn boodschap is op eerlijk zijn. Zegt, nou, zij, zij hebben als enige het hele pakket uh, uh, voorgelegd aan het CPB. En ze komen er dus ook het slechtste uit. Want ja, dit is de realiteit. En ik denk, als je kijkt naar zondag, was, die dat, was hij ook de man, hè? Partij zijn die een eerlijk pakket hebben neergelegd. Dat hebben we andere partijen natuurlijk ook gedaan. Nou, hij zal zeggen, wij hebben de dingen niet weggelaten. Ja, ik zeg niet dat... ik weet, dat, dat is denk ik wat hij... Hij behamert op eerlijkheid, dus daar zal hij het op gooien. Wij hebben niks weggelaten, wat, en dat hebben die anderen wel gedaan. En we zagen afgelopen zondag dat hem dat, hem dat heel goed deed, hè, dat het dat heel erg aansprak, dat hij een soort realistisch was, dat hij juist eigenlijk de hele tijd zei, bij ons krijg je iets slechter. Dat vonden mensen realistisch. Nou... Dus misschien pakt het nog heel anders uit. Dat iedereen is. blij is dat PvdA inderdaad nee, dat, dat, dat, nee, maar het, is dat, niet. het slecht te krijgen. Je moet ja. kijken, deze, deze verkiezing, als we kijken naar deze afgelopen twee, de, de twee dagen... wat is het eerste? Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt. Gaat ga om omliegen. Die liegt, die liegt. Die, dat klopt niet. Nou, zo gauw dan iemand... Als, je, als iemand zegt van bij ons pakt het slecht uit... denk je niet dat die staat te liegen. Ja, nou ja maar Pechtels komt er ook bij. Die zegt ook tegen de hele tijd dat hervormingen nodig zijn... en dat, dat heel veel pijn gaat doen. Dus, uh, dat maar je ziet al wat gebeurt er gebeurt. In NSC gisteravond Gisteravond uh, slechte cijfers voor de PvdA. Grote kop daarover. De volkskrant van vanochtend staat de CPB-berekening... dat de economie bij de PvdA krimpt met 2,3 procent. Is een klap in het gezicht van de PvdA. Zeker omdat andere partijen het zoveel beter doen. Dus dat begint natuurlijk al. De journalistiek begint eraan te morgelen. Ja, vanzelfsprekend, dat is waar. Uh, je kunt je alleen afvragen hoe belangrijk het dus is. Omdat die gesprekken daarover... Uh, zo ingewikkeld zijn en omdat alle partijen zeggen: ja, maar je moet letten. Hier scoren we wel goed. Het CDA scoort weer niet goed op de koopkracht, maar wel goed op, uh, op een van de andere punten. Op banen verwerven namelijk. Um, zo zullen al die partijen dat zeggen en uiteindelijk komt het erop neer dat mensen toch gaan kiezen voor degene die het meest betrouwbaar overkomt. Um, en zullen ze dat, dat negatieve pakket. Ja, voor een deel op de koop toenemen, denk ik. Dan het nieuws van vanochtend. Wilders die zin speelt op een coalitie tussen VVD, SP en PVV. doet hij heel erg voorzichtig, maar hij noemt wel die twee partijen... de SP en VVD als mogelijke coalitiepartners... op het moment dat er een, toch een regering moet worden gevormd in Nederland. En dat moet natuurlijk. Is dat een reële optie? Dat lijkt me geen reële optie, optie maar ik denk dat Samsom het meest blij is... met het lanceren van deze optie. Want die, uh, die staan natuurlijk te juichen nu. Van kijk, kijk, uh, het is de PvdA tegen het kabinet... PVV, VVD, SP. Uh, overigens zullen de andere partijen... De, de VVD heeft al gezegd dat ze het niet snel zullen doen. Uh, en de SP zou programmatisch nog op een hele hoop punten de, SP, de, v, de PVV kunnen vinden. Maar ze zullen ook aan, blijven aangeven dat ze dat niet gaan doen. Wordt er al veel over gezegd op sociale media? Ja, maar wat, wat ik zelf het aardigste vond... was dat, uh, waar we ook veel over gezegd werd. Jan Marijnis, die zei vanochtend bij nu.nl dat hij uh, niet uitsluit dat de SP 45 zetels haalt. Nou, dan zou je kunnen zeggen... hebben ze die PVV helemaal niet meer nodig... voor die coalitie, VVD of SP. Maar uh, daar werd wel aardig op gereageerd door iedereen. Want dat ja, leek alsof hij toch zichzelf in de voet schoot. Femke Halsema, ik geef toen misschien niet de meeste onpartijdige in deze... die zegt van nou, dat is daar is we mooi klaar mee. Als hij straks 32 zetels haalt... Dan zegt iedereen, nou, geen 45. Het dus valt toch een beetje tegen. Ja. Dus dat was toch, ik vond dat eigenlijk ook wel een erg opmerkelijke uitspraak van uh, Marijnissen. Dus, maar daarbij zie je ook wel, dat we misschien we toch wel de invloed van internet. Is, je zou kunnen zeggen: dit zijn ook de eerste verkiezingen waar dat factchecken heel erg in meespeelt. Gisteren de factcheck van NRC Next, uh, waarbij werd aangetoond dat Rutte op drie punten toch gewoon. Niet vertelde wat er aan de hand was. En nu is er... Vertel ze uh, nog even die drie punten. Ja, alsof ik die uit mijn hoofd Ja, kreeg. natuurlijk. Kom nou, ja. dat weet ja. Peter beter Eigen bijdrage in, in de Het was belastingdruk, het was de zorg... Ja. en het was... Um, nog iets. Nou, ja. Vooral het eigen risico in de zorg. Het is natuurlijk een, een, een, een leugentje dat hem erg wordt nagedragen op het ogenblik. Uh, hij zei dat het niet waar was, maar hij stapte er onmiddellijk overheen... en ging zijn eigen punt scoren. Dat, dat was een het zorgdebatje tussen Roemer en, en Rutte. Ja, precies. En gisteren is dan uh, bij RTL nog de fact-finding erop losgelaten... en die zeiden ook weer nadrukkelijk van... ja, het klopt toch niet wat u zegt, hij ontkent, ik lieg niet. Het is ook een, een woordenspel, is het, maar zo is het vaak in de politiek. Maar uiteindelijk is het wel zo dat het eigen risico... dat de eigen bijdrage omhoog gaat als de plannen van de VVD doorgaan. Dus... De conclusie blijft toch wel hangen. Uh, Rutte heeft hier een beetje gejokt. En Wilders die ontkent dat hij in het katshuisoverleg het eens was met de beperking van de hypotheekente Ja, nou, Daar heeft Buma over gezegd. Wilders jokt. Dus dat lijkt me een neutrale scheidsrechter. Die kan weten. Die was ja. erbij. We hebben het wel over een politicus die uh, al eerder bedicht werd... Uh, van, van, uh, van jokken. Dat, uh, wacht even. Dat, dat is Wouter Bos natuurlijk geweest. Dat werd hem erg nagedragen. Ja. Uh, nou, misschien kunnen we er even naar gaan luisteren. Wouter Bos in 2006 eh, die werd aangepakt door Balkan de, over zijn gedraai met het ontslagrecht. Meneer Bos, in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht... en in de tweede plaats bent u niet eerlijk. Maar wie draait hier nou? In nee, het verkiezingsprogramma staat niet niks. Heerlijk, meneer Bos. In de stemwijzer staat draait, dat niet klopt. En u bent niet eerlijk. Dat uh, was uh, een, ja, een, een opmerking die hem lang is nagedragen, Wouter Bos. Ja, dat is zo. Kijk, het was ook een bewust gemaakte opmerking... omdat het CDA had uitgezocht dat Bos op veel punten goed scoorde maar op betrouwbaarheid het minst goed scoorde. En dat hadden ze van het bedacht dat ze hem daarop gingen aanpakken. Uh, het is hem enorm uh, nagedragen. Het is, uiteindelijk heeft het ook nog geleid tot de val van het kabinet. Want op het moment dat er nog gebogen moest worden over Oersgan... was Wouter Bos onwrikbaar. Die wilde nooit meer als leugen uit het boek staan. Het is, uh, dat is hem te vaak gebeurd door het CDA. En uiteindelijk heeft hij toen uh, de, zijn poot stijf gehouden. Dus uh, je kunt er ook met je eigen voet schieten. Ja. Maar voor zo'n campagne was het uh, schadelijk. Dus Jokke is niet zo verstandig. Dat is heel onverstandig en ik denk dat Rutte hier ook wel veel last van gaat krijgen. Hoewel zijn imago als betrouwbaarheid is dus een stuk beter dan Bos dat had. Maar uh, ja, dit, dit speelt nu al uh, twee dagen alweer. En ja, we kunnen allemaal zien dat het wel een uh, opmerkelijke leugen was. dat De, de, de Pinocchio-factor ah, ja. gaat uh, erg belangrijk worden bij deze verkiezingen. Oké. Okay. Uh, belangrijk is de persoonlijke profilering voor de, voor de lijsttrekkers. En hoe profileren de lijsttrekkers zich persoonlijk in de sociale media? Francisco uh, Ja, nou, uh, in de sociale media. Wat ik er gisteren gedaan heb, is ik dacht... Als je kijkt uh, de Amerikaanse verkiezingen... daar zitten we toch altijd een beetje naar te kijken. Maar ook wel andere verkiezingen, Frankrijk en zo. Uh, dan zie je een lijsttrekker. Het draait allemaal om de lijsttrekkers. Het is toch de persoon. Uh, wat is zo iemand? Wat voor kinderen heeft hij? Enzovoort, enzovoort dat willen we allemaal weten. Dus ik dacht, ik ga gewoon eens kijken naar de pagina's van de lijsttrekkers. Dus ik tik in diederik Mark markrutte.nl. Gewoon hun namen en de andere dingen. En daar ben ik eens naar gekeken. En ik moet zeggen, Erik, eerlijk, Felix, de tranen sprongen me in de ogen. De tranen sprongen me in de ogen. Ik Hoezo? had dit niet verwacht. Nou, ik had dit gewoon niet verwacht. Een paar toch wel hele opmerkelijke dingen. Ik, ik pak alleen eruit wat, ik, wat me echt opviel, hoor. Eh... Um, alexanderpechtel.nl iemand toch wel denkt alert altijd bovenop zijn laatste berichtje op zijn eigen website draait vanaf dateert van 6 juli 2012 6 juli dat is uh, drie maanden geleden of misschien twee, ik ben niet zo goed in rekenen... Daar, dat meldt ons dat de kandidatenlijst van D66 is nog ongewijzigd is. Toch fijn vlak voor de verkiezingen. Staat voor de rest niks over de verkiezingen. Als je naar um, Jolande Sap gaat, niet zo over de verkiezingen... staat een biografie dat ze tot fractievoorzitter is gekozen, unaniem... met een link naar die kandidatencommissie... waar je helemaal niks mee te maken wil hebben. Um, Kees van der Staaij, laatste bericht, 20 juni. MarianneTieme.nl doet het niet eens. GeertWilders.nl, ik viel van mijn stoel. Wat gebeurt er als je GeertWilders.nl intakt... De man die Nederland, Nederland wil maken. Een Engelstalige website. Niks over de verkiezingen. Een boekpromotie. Als het nou.com was, kon ik het nog begrijpen. Maar en dan staan ze tweets erbij en die zijn helemaal leeg. En markrutte.nl. de premier, de man die nu toch echt lijstrijker is en geen premier. Waar brengt hij ons heen? Naar zijn minister-president-website. Ook geen woord over de verkiezingen. Het is alsof bij deze verkiezingen voor deze lijsttrekkers... internet niet bestaat. De prehistorie. Welkom in Nederland. Nog veel werk in de winkel dus voor die lijsttrekkers. Morgen zijn er weer Haagse gangen rond deze tijd... met Peter K. en Francisco van Jolen. She's often inclined to borrow somebody's dream till tomorrow... No other day, let's try it another way. You'll lose your mind and play free games for May. See Emily play soon after dark. Emily cries, gazing through trees and sorrow. nummer van de Pink Floyd, in dit geval uitgevoerd door Martha Wainwright. See, Emily, play. Utrecht staat deze dagen in het teken van het festival Oude Muziek. Door de gehele stad worden concerten gegeven met muziek uit de 16e, de 17e en de 18e eeuw. En opvallend is dat er ook de Utrechtse dom bij wordt betrokken bij dat festival. En daar staat toevallig ook bij Robert-Jan Boy. Ja, zeker Felix. Je hoort dat op de achtergrond. De klokken heel goed goed hoorbaar vanaf deze positie, 75 meter hoogte op een soort tussenplateau bovenop de dom. Als ik naar links kijk, zie ik ja hoe noem je dat de de, de klokkenstoel met zo'n 50 klokken die daar hangen en tussen die klokken een klein bruin hokje en daarin zit bij het dier Philip Beulens te spelen. Nou ja, het uitzicht, wat moet je er meer over zeggen? Als een soort Madurodam ligt Utrecht hier onder ons. Met die oude gracht, met al die andere historische gebouwen en die klok op de achtergrond. Ja, iedereen kan het horen. Want dat is het aparte van zo'n carillon: dat je je neus kan peuteren, dat je op de wc kan zitten, dat je kan fietsen. Iedereen kan het horen. Stas, ben jij hier? Algocia, Vibig, staat er ook bij. Hij luistert kritisch naar Filip. Doet hij het goed? Ja, hij, hij speelt heel, heel muzikaal en heel goed. Ja. Hoe kun je dat horen eigenlijk? Ja, hij. Hoe hij met de muzikale lijnen werkt, dat, dat, dat, kan, je, dat kan je gewoon horen. Ja. Maar nu klinkt het hier, hè? als ik naar links kijk, zie ik een hele dikke oude muur van het dom. Klinkt het anders dan wanneer je op straat rondloopt. Hè? Hoe zit dat? Ja, een, een bijart is een, een echt bijzondere instrument. Je luistert naar dit instrument niet. Je zit niet naast de Bayardier. Maar je moet beneden, onder de toren, op de straten zijn. En je moet je eigen goede luisterplek te zoeken. Ja, maar is het niet heel lastig voor de Bayardier dan om hier te spelen? We kunnen even een, een beetje naar het bruine Hoekje lopen misschien hier. Waar die zit, zijn nog iets dichter bij de klokken. Want je hoort niet zoals het klinkt dus beneden. Klinkt helemaal niet meer op dit moment. Robert-Jan is uh, verplaatst met zijn zender... En wat ik nou kan doen is de trachten opnieuw verbinding te maken... of zullen we het erbij laten en voortgaan met het volgende onderwerp? Dat zijn altijd van die momenten waarop je denkt... ja, wat gaan we doen? We gaan door. En dan uh, spreken we zo Robert-Jan Boy wel weer nader. De alternatieve geneeskunde wordt namelijk per 1 januari ruim 1 vijfde duurde. De Tweede Kamer heeft besloten dat de alternatieve geneeswijzen onder het luxe BTW-tarief vallen. Tegen die maatregel is de vereniging van kamartsen een petitie begonnen. Namens die vereniging zit hier Wim Verrest. Meneer Verrest, goedemorgen. Goedemorgen. Kamartsen, wat zijn dat in het kort? Kamartsen zijn gewone artsen die hun uh, reguliere uh, behandelingen uh, af en toe integreren met behandelingen die ook helpen, bewezen wanneer uh, reguliere handelen, behandelingen tekortschieten. Alternatieve geneeswijze bedoelt u? Ik heb het over complementaire en alternatieve geneeswijzen. Die worden geïntegreerd in de reguliere geneeswijze. En die artsen die komen uit, ze zijn big geregistreerd? Die... Alle artsen zijn big geregistreerd. En dat die betekent dat houdt in? Dat betekent dat ze voor Nederlandse begrippen voldoen aan de eisen die aan een arts worden gesteld. Ze hebben ook een gewone geneeskundige opleiding ge gehad. We hebben heel veel huisartsen die gewoon lid zijn van ons. Of ex-huisartsen die lid zijn van ons. Elke arts heeft de opleiding tot arts ge gedaan in Nederland. Lucas Stalper zit hier ook, hij is van de Vereniging tegen kwakzalverij en radiotherapeut in het AMC. U bent blij met die btw-verhoging, geloof ik. Ja, ik vind het een heel verstandig besluit. <kijkt> uh, wat uh, eigenlijk wat de Vereniging wil en wat gelukkig nu ook uh, uh, het Lenteakkoord wil, is dat, dat de geneeskunde zich beperkt tot dat wat werkt. En uh, als je geneeskunde doet, laat doen, zoals gezegd wordt door, door, door, door biggeregistreerde uh, geneeskundigen. Ja en het is aantoonbaar dat het gewoon werkt... dan ben je vrijgesteld van btw. En heb je het niet kunnen aantonen dat het werkt... dan uh, val je gewoon onder gewone handel uh, en, en dan betaal je gewoon btw. U zegt dat die kamartsen ze nu aan doen, dat is onbewezen? Ja, dat zeg ik. Is dat zo, meneer Verheest? Uh, nee, zij doen uh, bewezen en onbewezen zaken, net als reguliere artsen. Uh, in de geneeskunde ze ongeveer uh, driekwart van alle behandelingen... niet wetenschappelijk bewezen. Bij kamartsen uh, is dat ook zo, bij kamartsbehandelingen. Wereldwijd worden er tal van onderzoeken gedaan. En uh, de meeste behandelingen die artsen verrichten, met name huisartsen, gewoon huisartsen, zijn behandelingen waarvan zij hebben gemerkt dat ze werken. Zij moeten die behandelingen geven omdat er geen wetenschappelijk bewijs voor is. Dus dan gaan dokters zoeken naar hoe kunnen we mensen op een andere manier behandelen. Dat doet de gewone huisarts ook. En die valt niet onder het ja, die die weten. En die doet wel een aantal behandelingen die niet wetenschappelijk bewezen zijn. Het klinkt uh, aardig wat meneer Verres zegt. Meneer ja, het klinkt mooi, maar het is natuurlijk niet zo. Hoezo niet? Um, wat uh, de geneeskunde probeert er toch echt te beperken... tot, uh, zeker als het kosten met zich meedraagt... tot behandelingen die werken... die die in, in, uh, in wetenschappelijke studies hebben laten zien... Maar nou, dat een huisarts deed ook wel eens... misschien is deze patiënt beter geholpen met dit of dat of, zus of zo... en dat is dan niet bewezen. Um, nou, laat ik zeggen, er zijn een aantal dingen waarvan... Uh, begeleiding van de patiënt, psychosociale begeleiding... praten met de patiënt, de patiënt begeleiden... Uh, waar, waarvan niet eens, niet, niet per se uh, geld uh, mee gemoeid is. En, ja. en, en tuurlijk, dat hoort, en uh, dat zegt ook de KMG, dat hoort bij goede geneeskundige en, en goede zorg. Het gaat juist over zaken uh, waarbij je in het lichaam van de patiënt ingrijpt... dat je naald in zijn billen steekt, dat je, dat je hem uh, uh, pilletjes geeft waar helemaal niks in zit, als er een homeopathie gebeurt... Ja, dan, uh, die helemaal niet zo goedkoop zijn als uh, wat wordt uh, voorgeschoteld... Ja, dat dat niet meer kan. En dat dat er echt uit de reguliere geneeskunde moet. Dat vindt u? Ja, dat vind ik. En op het moment dat er een extra btw-verhoging opkomt... Nou, dan is dat prima. En dan eh, merken patiënten vanzelf wel dat ze met iets bezig zijn... dat meer geld kost en dus waarschijnlijk onbewezen nou, is. Nee, Laat ik het anders omdraaien. Sommige uh, patiënten willen dat ook. Sommige mensen willen extra, uh, iets extra's hebben. Um, sommige mensen houden heel veel van fietsen. Uh, dat is echt gezond. Dat is bewezen gezond om te fietsen. Maar je moet die fiets zelf betalen. En je moet. Uh, uh, nou, dat, dat geldt ook met... Uh, met, met, met zaak waar ja, van alternatieve geneeskunde... waarvan we niet eens weten of het werkt, fietsen werkt nog... Uh, dat, je die, uh, ja, dat je dat gewoon handelt, daar moet je extra gewoon zelf voor betalen. Meneer Verrest, dit wordt uh, wel eens niet eens dus met meneer Stalpers natuurlijk... want hij zegt het werkt niet, de alternatieve geneeskunde... u zegt natuurlijk het werkt wel. Uh, feit is dat die btw-verhoging eraan komt. Hoe uitvoerbaar is dan zo'n maatregel als die wordt ingevoerd? Uh, ik zou niet weten hoe die uitgevoerd kan worden. Want uh, nogmaals, het meeste wat onze artsen doen. is gewoon uh, artsenwerk waartoe ze zijn opgeleid. En op het moment dat ze zich met alternatieve geneeskunde bezighouden. en de patiënt iets alternatiefs voorschrijven, homeopathie doen of weet ik wat. dan, de... dan, dan uh, kan de huisarts dat nog declareren onder bewezen behandeling. Nou ja, het big register waar al alle artsen in staan. en wat gekoppeld wordt aan nu de BTW-vrijstelling uh, wel of niet. heeft het maar over één soort artsen, dat zijn artsen, die heeft het niet over welke behandelingen... wel of niet btw-plichtig of welke behandelingen wel of niet zijn. Dus beter, onuitvoerbaar, meneer Stappers? Beter. Nee, ik maak het Belastinginspecteur heel veel makkelijker. Het is natuurlijk de, de grootste klapper die wordt gemaakt... bij, bij niet-biggeregistreerden die, uh, die in hun vrije tijd... Ja, wat wat, wat, wat Oké, okay, maar daar het dus het over. We hebben we het nu over. Maar ook voor, uh, uh, voor artsen die, die, die dat wel doen, die weten dat ze behandelingen geven... Die, uh, die niet werkzaam zijn, ja, daar, dat moeten ze gewoon registreren. En uh, net als ze nu DBC's registreren, moeten ze net ook die, hun alternatieve behandelingen registreren. Het is registreren. niet zo dat de Belastingdienst de Belastinginspectie straks moet gaan kijken in patiëntendossiers? Uh, nee, dat is uh, eigenlijk net als bij de DBC's. Dus daar, daar hangen geen namen aan uh, nee. voor de inspecteur van de, van de belastingen. Uh, daar hangen wel behandelingen aan. Ja, die, je moet als, als arts, als alternatief arts, wel een extra... Uh, moeite voor het doen om een extra uh, boekhouding erbij te doen. Maar in de vijf, het kan uh, makkelijk worden gecontroleerd door de Belastinginspectie. Dan, dan ben ik bang dat de uh, geneeskunde, uh, de gezondheidszorg erg duur gaat worden. Want driekwart van de behandelingen die uh, gewone huisartsen geven zijn, niet evidence-based, niet wetenschappelijk bewezen. En uh, ik denk niet dat uh, de Belastingdienst uh, uh, of dat wij in Nederland akkoord gaan met het feit dat we daar allemaal btw over gaan betalen. Denkt u dat, dat u nog onder die maatregelen uitkomt? Ja. Hoezo dan? Uh, uh, in, het, uh, in de memorie van toelichting wordt de, de BTW-maatregel gekoppeld aan het BIG-register. En daar wordt gezegd: alleen artsen die in het BIG-register geregistreerd staan als arts. Uh, krijgen BTW-ontheffing. Nou, onze artsen zijn allemaal in dat BIG-register geregistreerd als arts. En je kunt geen onderscheid gaan maken in groepen artsen daar waar het BIG-register dat niet maakt. Hè? Meneer Stopers. Uh. Meneer Vresden heeft een heel klein beetje gelijk, maar hij vergelijkt wel olifanten met, met, met muizen. Um, ja, ook in de gewone gezondheid gebeuren, gezondheidszorg gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen, omdat ze niet bewezen zijn. En, en ook daar vindt de vereniging van: ja, daar, daar moet je mee stoppen. Je moet niet, niet, niet gaan zitten modderen als, als dokter. En, uh, je moet gewoon dingen doen waarvan je weet dat het werkt. Uh, dat, maar uh, ik, ik denk wel dat, dat, dat het voor een, voor een arts, als je gewoon, ja, weet je reclame maakt, met ik, ik zit in alternatieve uh, klusserij. Ja, je kunt het, als je geen boekhouding bijhaalt... is het voor de inspecteur heel makkelijk. Over alles betaal je 18, 21 procent. U noemt het klusserij en een ander noemt het echt uh, baat. Steeds meer uh, reguliere artsen staan overigens open voor dit werk. 4 oktober organiseren we daarom een congres, heel de mens. En de accreditaties lopen binnen vanuit de KNMG. Uh, en meneer Stalpers krijgt een kaartje voor niks? Natuurlijk. Hij is van harte welkom. En verest namens de Vereniging van Kamartsen. En Lucas Talpers van de Vereniging tegen Kwakzalverij. En radiotherapeut in het, U, in het AMC. Hartelijk dank voor deze discussie. gaan er niet meer Ik had het bijna over het UMC. Dat is in Utrecht, de Dom. Ja, helaas. De verbinding met de Dom is helemaal verbroken. is er een stoeptegel is daar van zijn plek gehaald. En wegdraadje. Dan ga ik maar naar de televisie vanavond. Wat valt er nog te zien? Nou, Bijzonder insight. Nazi Germany op canvas, daar zitten verhalen vast natuurlijk. In 1937 kreeg de Amerikaanse filmmaker Julian Bryan toestemming om het Derde Rijk te bezoeken. En in Amerika was er destijds met, uh, met uh, veel bewondering gekeken... naar de economische en militaire resultaten van het nazi door die propagandafilms van de nazi's. En de beelden van Brian die veranderden toen... de Amerikaanse blik op Duitsland aanzienlijk. Uit die vier uur zwart-wit film werd door de Duitse regisseur Michael Kloft... een documentaire samengesteld. En als u nou zegt, die heb ik al eerder gezien, dan heeft u gelijk. Hij is al eerder uitgezonden op canvas, maar vanavond opnieuw dus... om tien voor half tien. En het Uur van de Wolf gaat over Lang Lang, dus de Chinese pianist... die ook toen hij van Kindster volwassen werd, aan de top bleef. Het programma volgt de virtuose pianospeler op weg naar verschillende concerten en bij het enthousiast maken van schoolkinderen... voor de Hongaarse componist Frans Liest. Om tien voor twaalf op Nederland twee het uur van de Wolf. Jurgen van den Berg zo meteen met lunch. Goedemorgen Felix. Uh, Mediaforum met Katrin Keil en Hans-Jaap Melissen... gaat onder meer over die uh, rel eigenlijk... Uh, in het programma van Giel Belis dat gisteren gebeurd. Er was ineens iemand die belde in met de stem van Pim Fortuyn. De man die die stem leverde, die hebben wij zo meteen uh, bij ons. En die vertelt ja. zijn verhaal. Uh, coffeeshops moeten jonger